In het Reformatorisch Dagblad zegt het CDA-leider nu dat zijn vertrouwen in Wilders zeer beperkt is. GroenLinks komt vandaag met een initiatiefwetsvoorstel over het beperken van de intensieve veeteelt. Als daar een partij ligt mogen er alleen nog bedrijfsmatig dieren worden gehouden als die natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze moeten varkens de ruimte krijgen om een modderbad te nemen en te vroeten. Kippen moeten vrij naar buiten kunnen lopen en genoeg ruimte hebben om te kunnen fladderen.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 Het besluit om niet meer te vergaderen leidde tot ongeloof bij de oppositiepartijen op Curaçao. Die probeerden de parlementsvoorzitter nog af te zetten, maar het voorstel werd niet in behandeling genomen. Een rechtbank in Moskou heeft uitschaker Garry Kasparov vrijgesproken van deelname aan een verboden demonstratie. Kasparov is een prominent criticus van president Poetin. Hij werd vorige week aangehouden bij de rechtbank waar leden van de punkband Pussy Riot terecht stonden.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 25 augustus. Veel zorgen in de verkiezingscampagne. Zorgen bij de werkgevers over de SP in een nieuw kabinet. Zorgen bij de PVV-leider over diezelfde leider van de SP, Roemer. Maar ook zorgen bij Wilders over premier Rutte... die alles tekent waar een stippellijntje onder staat. En vandaag congreseren ook nog eens de liberalen. Zowel D66 als de VVD komen bij elkaar. Wilma Borgman die gaat vandaag naar die congressen van, in ieder geval van de VVD. Daar wordt het verkiezingsprogramma definitief uh, vastgesteld. Het is een beetje laat eigenlijk, uh, Wilma, want ze zijn het allerlaatste. Ze het nou niet, hoor? want uh, D66 stelt ook vandaag... en uh, uh, gisteravond zijn ze daarmee begonnen ook vandaag zo'n verkiezingsprogramma vast. Zij zijn wel de laatste van uh, de grote partij... maar dat heeft ermee te maken dat ze echt wilden wachten tot het allerlaatste moment... om uh, er zeker van te zijn dat ze niet door nieuwe cijfers zouden worden verrast. Ja. Hoe staan de partijen? er trouwens voor, want vandaag gaat de verkiezingscampagne beginnen voor de VVD. Rutte was onzichtbaar, althans, hij was wel af en toe zichtbaar, maar niet in de campagne. Hij deed nog niet mee. Um, hoe staan ze ervoor daar? Ja? Nou, als je dat vergelijkt met de vorige verkiezingen, Bert, in 2010, is het toch een tikje anders. Want uh, toen stond Rutte met zijn imago van uh, doortastendheid, daadkracht, uh, aanpakken. Hij stond daarmee tegenover het kabinet van Bos en uh, Balken en dat net door uh, onderlinge ruzies was gesneuveld. Uh, maar deze keer is dat anders, want deze keer is Rutte de, de te kloppen man... Um, hij vindt zelf dat hij behoorlijk wat van zijn beloftes uit 2010 heeft waargemaakt. Het motto van de campagne was toen orde op zaken stellen. Nou, de, de VVD zegt dat dat aardig is gelukt, maar de tegenstanders van Rutte die zullen hem dan, het daar toch lastig willen maken. Uh, als je naar de inhoud van de campagne kijkt, dan verschilt het niet zoveel met, met toen. Ook deze keer gaat het vooral over de economie, vooral over geld... Um, de VVD wil zichzelf ook deze keer in de markt zetten als partij van de financiële degelijkheid. Daar zie je ook een argument voor het tijdstip van vaststellen van het verkiezingsprogramma, want um, een partij die zichzelf graag op de borst klopt met financiële degelijkheid zou een beetje raar zijn als ze dan uh, moeten zeggen nou, we hebben het toch niet goed uitgerekend. We moeten weer opnieuw gaan uh, tellen, als dus nodig, vandaar ja. de tijdstip. Ja. En vandaar ook um, dat enorme pakket aan bezuinigingen. 24 miljard euro staat er in het verkiezingsprogramma, moeten uh, worden bespaard om uh, de staatsschuld heel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 Als je Mark Rutte s'nachts wakker maakt, is het eerste wat hij doet een pen pakken en vragen waar kan ik tekenen. Goed, dat is al duidelijk. Alle ballen op uh, Mark Rutte. Overigens, Rutte is niet de enige die alle ballen ontvangt. Want vandaag ook natuurlijk uh, Emiel Roemer, die uh, weer uh, in, ja, in de spotlights uh, zit. Ook gisteren aangevallen door Wilders. Dat is wel het beeld wat we te zien gaan krijgen. Namelijk aanvallen op Rutte, aanvallen op Roemer. Nou ja, waarbij er nog wel een onderscheid is hoor, want um, als je vanuit de VVD redeneert, uh, Wilders krijgt natuurlijk altijd verwijt dat hij uh, is weggelopen, dat hij uh, verantwoordelijkheid niet wilde dragen toen het misliep in het katshuis, dat hij afhaakte toen het moeilijk werd. Dat is wat ze tegen uh, Wilders gaan zeggen bij de VVD, dat zal ook in de campagne gaan gebeuren, vooral denk ik in uh, debatten waar Roemer en, Rutte, uh, of Roemer en Wilders, nou dan haal ik ze allemaal door elkaar. Roemer, Rutte, Roemer. Nee, nou, ik bedoelde eigenlijk Rutte en Wilders, als die tegenover elkaar staan, dan zal Wilders het verwijt krijgen dat hij is weggelopen en dat hij niet verantwoordelijk wil zijn, want um, de VVD wil de grootste worden en die kiezers zullen ze toch ergens vandaan moeten halen. Die komen voor een deel van uh, D66, ook voor een deel van uh, de aanhang bij, van het CDA, maar natuurlijk ook bij de PVV vandaan. En dan mikt de VVD inderdaad op die PVV-kiezers die uh, teleurgesteld werden toen Wilders uh, half april uit het katshuis wegging. En als je dan naar Roemer kijkt vanuit de VVD geredeneerd, ja, het contrast met uh, de SP van Roemer is natuurlijk prettig groot. Daar tegenover kan de VVD zich makkelijk profileren. Uh, vergeet niet wat ze bij de VVD ook heel leuk vinden aan Emil Roemer. Is dat er maar weinig mensen aan het binnenhof denken dat hij echt premier kan worden. Zelfs niet als de SP de grootste wordt. Want um, wie moet er dan zorgen voor de meerderheid? De SP in zijn eentje zal geen uh, 77 zetels halen. Dus er zijn andere partijen voor nodig. Nou, die staan niet te trappelen om met een Roemer te gaan regeren. Dus zelfs een grote SP houdt Rutte niet meteen uit de al zal de VVD ons dat wel graag willen laten denken. Maar um, daartegenover stel je nou eens voor dat Diederik Samson van de PvdA het echt goed gaat doen in de campagne. Die had afgelopen woensdag um, in het televisiedebat zijn eerste optreden. Dat werd alom geprezen. Dat was succesvol. Een klein beetje groei voor Samson vinden ze bij de VVD wel fijn. Want dat gaat dan ten koste van de SP. Um, maar Samson is voor de VVD veel gevaarlijker dan Roemer zou je kunnen zeggen. Want als de PvdA de grootste wordt... Een PvdA-premier is een realistisch scenario. En dan um, vist de VVD alsnog achter het net. Dus je kan inderdaad zeggen dat Roemer de lievelingsvijand is van de VVD... zolang die maar niet groter wordt. Ja. En een D66-premier, dat lijkt me nog een utopie. Maar dat is wel een brug om het over die partij even te hebben. Want um, die hebben vandaag ook het verkiezingscongres. Hoe gaat het met D66 eigenlijk? Nou ja, ze staan net als de VVD uh, in de peilingen op winst. Wat dat betreft zijn de posities wel een beetje vergelijkbaar. Maar uh, daar houdt de overeenkomst ook wel eens een beetje op met de VVD, vinden ze bij D66. Want um, Rutte heeft een experiment gehouden met zijn gedoogkabinet. Dat experiment is mislukt. Um, dus nu tijd voor de volgende stap. Rutte zou afstand moeten nemen van de PVV, vinden ze bij D66. Want uh, er is de afgelopen twee jaar kostbare tijd verknoeid. Nu wordt het tijd dat er een serieus kabinet in elkaar wordt getimmerd. Dat, wel maatregelen durven te nemen. Ja, en het zal je niet verbazen, daar hoort D66 in te zitten, vinden ze zelf. Vanaf vandaag uh, overal te horen en te zien. Rutte, Roemer, Samson en al die andere Wilders niet te vergeten. En straks trouwens ook om 11 uur, want Trostkamerbreed... heeft natuurlijk ook een politieke uitzending. Dankjewel, Wilma. Twee leden van de Raad van Bestuur van het VU Medisch Centrum... hebben gisteren hun functie neergelegd. Het gaat om voorzitter Elmer Mulder en Wouter van Ewijk derde bestuurslid, vicevoorzitter Wim Stalman, blijft aan. De twee vertrekkende bestuursleden zeggen te veel betrokken te zijn geraakt bij de arbeidsconflicten in het ziekenhuis om nog bij te kunnen dragen aan het oplossen daarvan. De Nederlandse Patiënten- Consumentenfederatie drong eerder deze week al aan op het vertrek van de bestuursleden. Wilma Wint is uh, directeur van de NPCF. Mevrouw Wint, twee van de drie bestuursleden zijn opgestapt. Bent u daar tevreden mee? Nou ja, tevreden. Kijk, uh, uh, het is zoals we nu zelf ook zeggen... ze kunnen uh, geen uh, bijdrage meer leveren aan de oplossing... omdat ze te veel betrokken zijn. En uh, ja, dan is het een goede stap dat ze hun conclusies trekken. Ja, twee van de drie zou de derde ook moeten opstappen? Nou, ik denk dat uh, zoals we zelf aangeven... zij zijn degene die het meest betrokken zijn. Dat staat dan een verdere oplossing uh, in de weg. En uh, ik denk dat het nu zaak is om... Uh, ja, te beginnen met het oplossen van de problematiek. En ja, ik denk dat het terecht is dat deze mensen een plek ter beschikking stellen... en dat anderen nu aan zet zijn. Nou is de problematiek uh, in de kern het feit dat er weinig vertrouwen meer is... tussen de medisch specialisten in dat uh, VUMC. Er was een conflictanalyse in mei van dit jaar... en toen bleek dat bemiddeling, mediation noem je dat, hè... dat dat geen zin meer heeft. Uh, Kees Veerman, de voorzitter van de Raad van Toezicht... die zei gisteren het volgende daarover. Soms ontstaan die dingen geleidelijk aan... En uh, ontstaat er een dynamiek waarbij de personen eigenlijk als elkaar meenemen in een, in een situatie... waarbij je op de duur zegt, ja, hier komen we gezamenlijk niet meer uit. En dan is het moedig als bestuurders zeggen, ik kan dat niet meer voor elkaar krijgen. En dan moeten er anderen komen die dat doen. Ja, denkt u dat die twee nieuwe bestuursleden die situatie wel kunnen ombuigen? Nou ja, dat, uh, dat zal moeten blijken. Maar zoals Veerman zegt, deze mensen kunnen geen deel meer zijn uh, van de oplossing... En ik ben het met hem eens. Dan is het uh, terecht dat ze opstappen. Dan zijn anderen aan zet. En uh, ja, die, zullen, die zal een zware klus te wachten staan. Dat uh, verwacht ik absoluut. Hm. Maar ik denk dat het een noodzakelijke voorwaarde is. En ja, een eerste stap. Een eerste stap, want wat moet er nog meer gebeuren dan? Nou ja, de problemen zijn natuurlijk uh, niet opgelost. Uh, uh, de nieuwe mensen, die zullen met uh, de specialisten in gesprek uh, moeten... Uh, waar het ons om gaat, is dat de patiëntveiligheid uh, gegarandeerd moet uh, worden. Nou, we weten allemaal dat als uh, er geruzied wordt, dat er niet optimaal gecommuniceerd uh, wordt. Um, ja, dat probleem moet echt opgelost uh, worden. Er staat nu een heel ziekenhuis onder scherp toezicht van de inspectie. Um, ja, dat is nogal wat. Maar het is een uh, eerste stap en uh, nou, ik hoop natuurlijk van harte dat uh, het nieuwe bestuur erin slaagt om uh, de problemen op te lossen. Uh, en wat is uw advies op dit moment aan patiënten? Um, nou ja, um, kijk, iedereen is erbij gebaat dat uh, deze ruzies zo snel mogelijk bezworen worden. Dat er weer goed gecommuniceerd wordt, want dat is zo verschrikkelijk uh, belangrijk. En um, ja... Dat moet nu gaan beginnen. En ja, maar goed, te... ik, ik, ik ja. heb een afsprakenkaart en ik moet maandagochtend komen. Wat adviseert u mee? Ja, nou, voor de, voor de afdelingen waar het conflict echt zo hoog opgelopen was... dat er niet meer gecommuniceerd uh, kan worden... en dat de patiëntveiligheid daarmee echt uh, ter discussie staat... die afdeling uh, is gesloten. Dus daar is die vraag niet uh, aan de orde. En dat is nou typisch iets wat uh, een nieuwe raad van bestuur ook moet gaan lossen... Uh, patiënten hebben hun eigen uh, arts, ze kunnen naar andere ziekenhuizen. En ja, dat oordeel moeten ze toch echt zelf, uh, zelf nemen. Ik dank u wel voor het gesprek, mevrouw Wind. Goedemorgen. Goedemorgen. Noorwegen gaat verder naar de uitspraak over Breivik. Zo er is er volop een discussie over de wapenwet. Verkeersinformatie. De A73 Maasbracht naar Nijmegen. Tussen het Vonderen en Maasbracht is de weg dicht door een ongeluk. We hebben ook een afsluiting. De A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug. De weg is dicht tussen tot maandagochtend 6 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Nu anders breif ik zeker 21 jaar de cel gaat, kunnen de nabestaanden en de slachtoffers zich op de toekomst richten. Maar het bloedbad dat breif ik vorig jaar zomer aanrichtte, heeft Noorwegen voorgoed veranderd. Er wordt sinds ...heftig gediscussieerd over strengere wapenwetgeving. En de regeringscommissie pleit voor een verbod op het bezit van semi-automatische wapens. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton ging met Vida Nilsson van de Noorse schietvereniging op pad. Het geweer wordt geladen. De kogels erin. Gespannen. Een land. Nu is het geladen. En nu hoef je maar heel licht op de trekker te drukken. Enorme knal. En dit is het, wapen, het soort wapen dat Anders Breivik ook gebruikte. Ja, daar is een functioneringsmethode. Dan is hij automatisch. Ja, vergelijkbaar met het wapen dat Anders Breivik gebruikte, ja. zit in een dal omgeven door bomen. Ik zie een hert op nummer 4 en dan een eland op nummer 7. Ja, ik kan schieten op. Wat is dat voor een dier? Or een orde voor een duur? Het, uh, reinstuur. Oh, het is een uh, rendier. Wat is het voordeel van zo'n uh, semi-automatisch wapen? Het uh, la lader zich om zelf. Uh, geeft misschien een beetje minder rekuil als je uh, schiet. Het voordeel is dat je het niet steeds opnieuw hoeft te laden. Het, uh, de kogels worden zelf uh, klaargemaakt als je op de trekker drukt. En dan hoef je maar heel licht op te drukken. Daardoor ook ja makkelijker voor het lichaam. Je krijgt niet zo'n stoot door je schouder. Maar waarom moet het mogelijk zijn dat iedereen zo'n semi-automatisch eh, wapen kan, eh, kan kopen hier? Nee, het er, er goede voor die dat is. goede jachtwapens Het Zijn goede jachtwapens, zegt hij. Jacht is belangrijk in Norge. We hebben uh, we nesten een half miljoen geregistreerde uh, jagers in Norge. De jacht is heel erg uh, belangrijk in Noorwegen. 10% van de bevolking is hier jagen. Het zou dom zijn om deze wapens af te schaffen. We hebben altijd een discussie om alle vooral knuttig naar de zaak in De discussie over wapens was te verwachten na de aanslagen. Maar denkt u dat er iets gaat veranderen in Noorwegen? Denkt u dat deze wapens echt Verboden zullen worden, zoals die commissie adviseert? Ja, daar hebben we een heleboel mensen die willen behouden jachtwapens in. Hij denkt niet dat er wat gaat veranderen. Er zijn hier in Noorwegen zoveel jagers die druk om semi-automatische geweren te kunnen houden, die is heel erg groot. Working now, getting fit. Pretty soon I'm gonna quit Smoking's bad for my hair Got a car, got some clothes DVDs from HBO All I need for my myself What's gonna happen when It feels like love again For the first time, for the first time I'm in my way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 Network. What's gonna happen when I and it feels like love again for the first time for the first time I'm in my own way back down the long line, such a long line And it feels like love again for the first time for the first time Time, for the first time Love again, the first time Julian Villag was dat. Berlijn viert feest de komende herfst. De stad bestaat namelijk 775 jaar. De vorige jubilea draaide uit op grote propagandafeesten, Eerst voor de Natie's en later voor Oost- en West-Duitsland. Er was een Nederlander voor nodig om de Berlijners daaraan te herinneren. Correspondent Wouter Meijer sprak met die Nederlander in de Duitse hoofdstad. In de jaren 80 heeft Oost-Berlijn deze hele wijk opnieuw opgebouwd... in een soort mix van nieuw en oud... Dus de stratenpatroon en de kerk zelf en een paar gebouwen zijn heel detailgetrouw gereconstrueerd. En het grootste deel van de wijk is opgetrokken uit plattenbouw, beton. Dus de, de continuïteit van de geschiedenis voerde naar Oost-Berlijn toe. Dat kon, het communisme kon dat demonstreren, want hier lag de plek waar de stad ontstaan was en niet aan de andere kant van de muur. En deze buurt, het Nicolai-viertel, werd speciaal gebouwd voor het jubileum van de stad in 1987 Krein Thijs is historicus aan het Duitsland-Instituut Amsterdam. Hij mocht hier een expositie samenstellen over die stadsjubilea van 1937-1987. Dat is een lange rij speciaal opgestelde reclamezuilen... waar foto's aan hangen en teksten Er zijn filmpjes te zien. Onder andere dus van dat feest in 1987 waar we dit soort wijken aan te danken hebben. Toen was Berlijn nog gedeeld. Oost-Berlijn claimde de hele stad te zijn en had eigenlijk West-Berlijn uit de geschiedenis verwijderd. West-Berlijn daarentegen, het vrije democratische Berlijn... wilde eigenlijk de eenheid van de stad vasthouden. Dus die deed de allerlei pogingen om gemeenschappelijke manifestaties... met Oost-Berlijn tot stand te brengen, om de eenheid van de stad te vieren. Maar omdat Oost-Berlijn al die bewegingen afweek, afwees... werd het natuurlijk wel een heel gedeeld feest. Dat feest was er in 87, omdat het 50 jaar geleden was... dat de nazi's in 1937 hadden bedacht dat Berlijn 700 jaar bestond. Dat was eigenlijk ja. het eerste stadsjubileum dat zo groot werd gevierd. Was dat ook een duidelijk ideologisch jubileum? Ja, dat was wel ideologisch. Maar het lag er niet zo dik bovenop misschien als in 1987. Maar ja, dat wordt gevierd op een moment dat de nazi's sinds vier jaar aan de macht zijn. Dus die gebruiken heel erg dat jubileum om te laten zien... dat Berlijn een nationaal-socialistische stad is. Zijn dat soort jubilea heel erg geschikt om uh, propaganda mee te bedrijven. Dat zou je bijna gaan denken. Of ligt het aan Berlijn? Het ligt aan Berlijn. Uh, en dat zie je bij deze drie jubilea heel goed. Ze zijn allemaal politiek omdat er iets op het spel staat... voor de machthebbers van de stad. In 1937 zijn dat pas sinds vier jaar de nazi's. Dus die moeten echt nog laten zien... wij zijn het nieuwe natuurlijke regime in Berlijn. En in 1987 vieren twee helften van de stad... min of meer tegen elkaar... Een jubileum, dat is ook heel politiek. En dat is ook het verschil met vandaag, 2012. Er staat hier niet meer zoveel op het spel als eh, nog in de jaren 80. En dus is dat jubileum nu ook veel, eigenlijk ietsje bescheidener, wat kleiner. Eh, en ook veel minder politiek gevoelig. Nou ben je gepromoveerd op dit onderwerp. Dus het is mooi dat ze je gevraagd hebben om die tentoonstelling te maken. Maar had het niet net zo goed in Duitser kunnen zijn? Het is voor, vooral voor de jaren tachtig, waar het om Oost tegen West gaat... eigenlijk vrij voor de hand liggend om dit aan een buitenstaander te vragen. Je kan je heel moeilijk voorstellen dat zo'n vergelijkende tentoonstelling gemaakt wordt... door een Oost-Berlijner of door een West-Berlijner. Dan zou er altijd de kritiek zijn geweest, en dat is een partijdig verhaal. En dat krijg ik ook heel vaak terug in gesprekken, van hé, hey, wat goed dat daarvoor een Nederlander of in ieder geval iemand van buiten komt... die dat met een perspectief van wat meer afstand naast elkaar kan zetten. Um, en dat heeft het waarschijnlijk voor veel mensen hier ook wel aannemelijk gemaakt. Van nou ja, inderdaad, laat dat maar een jonger iemand en een, iemand van buiten doen... Uh, die veel onderzoek over dit onder, onderwerp heeft gedaan. En uh, dan, dan zal dat interessant worden. Nou, dat hopen we dan. Historicus Krijn Thuis van het Duitsland Instituut in Amsterdam... in de bijdrage van onze correspondent Wouter Meijer. Het wereldkampioenschap sportvissen voor vrouwen dan. De vissen zijn gewaarschuwd. Menno Reemeijer is erbij. Menno, ja. uh, om acht uur mocht het, uh, mochten ze naar het water toe. Mochten ze ook beginnen. Is het al spannend? Richard. Ja, nee, uh, beginnen, dat, wil zeggen, dat dacht ik ook Bert. Ja. Denk je, je pak je hengel, gooit je doppen erin en, uh, en beginnen maar. Nee, uh, ze hebben twee uur voorbereidingstijd. Dus beginnen pas om tien uur met de wedstrijden. En uh, ik hoop dat je me nog hoort. Ja, ik hoor je heel ja, okay, luid en sorry. duidelijk. Over... Ja, uh, en dan, uh, ze zijn echt, ik sta hier echt met verbazing, bijvoorbeeld naar Anja Groot, een van de Nederlandse deelnemers, te kijken. Die is al, al zeker een half uur bezig om hengels op te zetten, een bankje uit te klappen. Uh, nou, noem het allemaal maar op. En pas om tien uur. Uh, en die tijd hebben ze hard nodig. Dan mag de eerste dobber erin. Uh, naast me staat Onno Te Lout trouwens van uh, de sportvisserij Nederland uh, die het uh, dit jaar mag organiseren. Heel bijzonder trouwens, dat het voor het eerst in Nederland het is alleen voor vrouwen. Ja, het is wel de negentiende keer dat het wordt georganiseerd. Maar voor het eerst in Nederland het uh, WK Damesvissen. Natuurlijk uh, uniek en daar zijn we bijzonder trots op. Ja. En het is ook echt sport, want ze zijn er intens mee bezig. Ja, het is hoogspanning uh, op dit moment. En we zijn pas in de voorbereidingstijd. Het duurt twee uur. En die hebben de dames uh, absoluut nodig. Want ze moeten hengels klaarzetten. Niet één. Dat is wel één hengel met tien topsets Matchhengels. Het voer. Verschillende soorten voer. Zes soorten A's. Dus daar zijn ze druk mee bezig. En dan worden ze nog geholpen ook door coaches en begeleiders. En we mogen niet storen. Nee, mag mij storen. Maar die anderen niet. Nee, nee. Vijftien landen. Uh, hoeveel deelnemers? Vijftien landen met allemaal. Vijf deelnemers die vandaag vissen. Uiteraard hebben ze reserves. Die mogen misschien morgen aan de bak. Dus 75 man die vandaag. man Ik zeg het verkeerd: 75 vrouwen, dames en meiden die, die gaan vissen. Het wordt spannend. De grote concurrent Engeland zit er ook, heb ik begrepen. Daar moeten ze op letten. Dat is het dan. En dat is niet het enige WK trouwens, Bert, wat in Friesland dit weekend wordt gehouden. Nee, morgen, morgenavond, begint uh, een kilometer of dertig verderop, in Vraneker, het WK, Kaatsen, weet je wat? Mag jij daar naartoe? Daar mag ik ook heen. Ja. Nou, <laughs> weet je waar ik vandaag naartoe ga? Ik nou. ga naar het WK Stratego. Ook leuk. Wordt ook in Nederland gehouden. Wat een land, hè. He. Fantastisch. Hé, hey, we horen In Haastrecht. In Haastrecht, ja precies, Menno. <laughs> Jij koos voor het WK Sportvissen. Dankjewel voor je verslag. Tot de ja, volgende wel. keer en veel plezier bij het kaatsen. Goed, dat was het, althans het nieuws wat ons betreft. Luister vooral naar deze zender om 11 uur kamerbreed over Europa. Die komen vanuit Den Haag, de centrale bibliotheek, vlakbij het Binnenhof. En daarvoor zo dadelijk Peter en Mieke met de nieuwsshow met een keur aan onderwerpen. Radio 1. NOS Journaal. Martijn Leijer. Het bureau kredietregistratie moet transparanter worden, heeft de nieuwe voorzitter Eifinger gezegd tegen de GPD-kranten. Volgens Eifinger moeten particulieren makkelijker hun eigen dossier kunnen inzien en eventueel corrigeren. De Republikeinse presidentskandidaat Romney heeft op campagne in zijn thuisstaat Michigan gesuggereerd dat president Obama mogelijk niet in de VS is geboren. Romney zei dat niemand ooit naar mijn geboortecertificaat heeft gevraagd. Ze weten dat dit de plaats is waar we zijn geboren en opgegroeid. In de rechtbank in Moskou heeft oudschaker Garika Kasparov vrijgesproken van deelname aan een verboden demonstratie. De rechter mag niet bewezen dat hij leuzen heeft geroepen naar de veroordeling van de punkband Pussy Riot. De politie zei van wel. Volgens Kasparov is het voor het eerst dat een Russische rechter niet klakkeloos overneemt wat agenten beweren. En dat was het.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 Ja, goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is uh, ruim twee minuten over half negen. Wat gaan we doen? We gaan het hebben over schaalverkleining in het onderwijs om negen uur. Want Amarant is dus opgesplitst in vijf kleinschalige scholen. Marcel Wintels, hij leidde die operatie, komt er zo meteen over vertellen. En dan de onrust in Syrië, die bedreigt nu ook de vrede in het buurland Libanon. Verder hebben we het over de vraag of uh, klinieklowns helpen bij IVF. In Israël denken ze van wel, een vrouwenglossie in Zuid-Soedan en een omstreden afslankmiddel CLA. En dan om tien uur Dan hebben we nog een gesprek met schrijfster Marike van der Pol. Sara sluimer over ongewenste toenadering op straat door. Opdringerige mannen, 50 jaar Wereld Natuurfonds en natuurlijk de boekenrubriek met Ingrid Hogervorst. Zometeen aandacht voor de 1,7 licht verstandelijk gehandicapten. Maar eerst, ja, waarschuwende geluiden. Want deze week waren opnieuw waarschuwende geluiden te horen... over de huizenprijzen die in de toekomst wel eens 35% lager zouden kunnen zijn dan nu. Dat betekent dat de steeds grotere groep huizen- en hypotheekbezitters... wordt geconfronteerd met grote waardedalingen van hun huizen. En daardoor wordt het verschil tussen de huidige waarde van het huis... en de hypotheek die werd afgesloten toen het huis werd gekocht steeds groter. Banken kunnen dan eisen dat u het verschil gaat betalen... En dat leidt steeds vaker tot onoverkomelijke problemen... en zelfs tot gedwongen verkoop van een huis. Journalist en schrijver Gerard Horman onderkende dit al eerder... en besloot zijn hypotheek versneld af te lossen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Uh, wat heeft u voor uw huis betaald, ooit? <laughs> Belachelijk weinig naar huidige maatstaven. Nou, noem het eens. Dat was uh, om, omgerekend, denk ik, 44.000 euro. Oh. En, en, en wat voor hypotheek zat erop? Dat was een traditionele levenhypotheek... Waarvan toen al werd gezegd van nou dan profiteert u maximaal van de, nee, de hypotheekrenteafdruk. Nee, dat is allemaal wel, maar hoeveel geld was het? Dat was uh, ff, wat je betaalde per maand 500 gulden. Ja. Dus uh, zeg maar 220 Maar in euro. totaal het bedrag? Dat was 90.000 gulden. 90.000 gulden voor een aankoop van een huis van 45. Een 40... het huis. 45. Nou, ja. oké. Okay. Uh, dus op een goed moment uh, uh, dacht u, wacht eventjes, D dit zit me niet helemaal lekker. Nou, dat was op een moment dat we onze hypotheek al verhoogd hadden en een, en een vakantiehuis hadden gekocht. Ah, ook dat en nog. Toen, en toen onze hypotheek nog een keer verhoogd hadden om nog een vakantiehuis te kopen... Ja. En toen dacht ik, op het moment eigenlijk, dat de kredietcrisis uh, uitbrak, uh, waar zijn we mee bezig? Ja, heel verstandig. Ja, Want uh, u had eigenlijk een boot willen kopen, maar u dacht, die zinken we vast af voordat die in de vaart is. Dus laten we nu maar stoppen. Nou, mee. ik, ik had komen. het idee van, dat de kredi kredietcrisis niet zomaar afgelopen zou ja. zijn. Want ik bedoel, ja. de Volkskrant die verklaarde na negen maanden al van jongens, het is voorbij, het gaat weer de goede kant op. Maar ik had het idee dat dat nog heel lang zou gaan duren. Wat besloot u toen? om de hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Iets wat... Uh bijna unaniem door iedereen afgeraden wordt, hè? Op dat moment, het is nu bijna niet meer voor te stellen... maar op dat moment was dat absurd... en moest je, je in elk gezelschap tegenover iedereen moest je je daarvoor verdedigen. Want, Want? wat zeiden mensen dan? Nou, je bent een dief van je eigen portemonnee. En hoe werd dat dan berekend? Ja, Mensen zeiden van, ja, je krijgt toch de, de helft terug van de fiscus. Ja. Ja, dat was het verhaaltje wat mensen natuurlijk al, al 20, 30 jaar te horen hadden gekregen. <lacht> wat... Wat, wat iedereen ook uh, op verjaardagen klakkeloos herhaalde. Nou, het is ook de waarheid. Je krijgt de helft eh, maar de, maar de, de andere helft moet je nog altijd betalen. En, en je ziet nu ook dat er aan de regelgeving getoond wordt. Dus, uh... Maar wat besloot u toen? Ja, om, om, echt, om, om eerst mijn papieren te bekijken. Oh. Hè, alle hypotheekactes nog eens goed door te pluizen. En toen besloten wij gewoon van, nou, vanaf nu gaan we zo snel mogelijk de hypotheek aflossen. Dus niet uh, een klein beetje, elke maand 100 euro. Maar echt zo snel mogelijk in een razend tempo. Zo snel mogelijk de schuld terugbrengen naar nul. Maar dat is toch zo dat je dan een boete krijgt? Dat hoor je nog heel erg vaak van mensen: van ja, dan krijg je een boete. Yeah. Maar je, je is dat niet waar dan? Mag, je mag bij, bij uh, elke bank. 10% aflossen ja. van, de, van de som. Dus de, als je een huis hebt van, van, van drie, met een met hypotheek van drie tonnen, mag je elk jaar 30.000 euro aflossen. Nou zie dat, maar eens bij elkaar te sparen. Maar goed, u hebt ook een gezin. Zeker? Ja, vrouwen en kinderen. Ja, waren de kinderen en die kinderen en die vrouw ook zo enthousiast hierover? Wat betekent volgens mij wel een heel streng re economisch regime? Nou, uh, over het algemeen heb ik gemerkt, ook nu mijn boek Hypotheek vrij uit is, willen vrouwen. Uh, uh, eerder aflossen dan mannen. Oh, De, uh, hoe komt dat? Dus, ja, nou, ik denk dat vrouwen veel beter met geld om kunnen gaan en veel behoedzamer zijn. Dus mijn vrouw was meteen om. En mijn uh, kinderen die hebben in principe maar te doen wat wij van plan zijn. Ja, ik weet niet hoe ze zijn of ze dat allemaal nog voor zoete koek slikken. Dan ja, de, wat... de oudste die wordt 21 en de jongste, ah, okay. de jongste wordt 12. Maar nou, wij... Wat betekende dat, dat er voor, voor hen gewoon mindere spullen gekocht werden? Dat jullie niet meer op vakantie gingen? Dat het nou, huisje was sowieso verdwenen. Uh, wij, wij hadden beneden een beeldbuistelevisie staan. En die ging kapot. En daar staat nu een nog veel kleinere beeldbuistelevisie. En uh, dat, dat, dat leidt tot uh, één dag tot wat gemor. Maar vervolgens kijken ze daar ook gewoon naar en, uh, en wordt dat ook gewoon. Ja. Maar ja, goed, je gaat, je gaat dus niet uh, naar Amerika op vakantie, maar uh, zes dagen naar de Eifel, waar het ook mooi weer was. Maar ja, dan uh, slaap je in, in, in, in een tentje van, van 60 euro. En wat heeft u daar uiteindelijk mee bereikt voor uzelf? Nou, de, uh, gemoedsrust. Je, je, ik kan je, kan je vertellen dat je heerlijk slaapt s nachts als je weet dat je het aflossingsvrije gedeelte van je hypotheek inmiddels helemaal hebt afgelost. Als je weet dat je bij gedwongen verkoop nooit met een restschuld zou komen zitten. En op het moment dat ik mijn, uh, al mijn inkomsten zou verliezen, hoef ik mijn huis niet eens uit. En ja, dat is in deze tijd, waarin uh, ook de pensioenen onder druk staan en uh, de zorgkosten de pan uitreizen, is dat gewoon een heerlijk gevoel. Dat geeft je een gevoel van vrijheid. Het argument uh, dat toen gebruikt werd door mensen in uw omgeving van... joh, je bent een dief van je eigen portemonnee. Zeggen mensen dat nu nog steeds tegen u eigenlijk? Nee, dat hoor ik eigenlijk nooit meer. Nee? Nee, ja. Uh, ik schrijf in mijn boek al dat ook de hypotheekrenteaftrek... voor bestaande gevallen uh, gaat verdwijnen. Dat wordt afgebouwd, uh, afgeschaft, op, op, op, op wat voor manier dan ook. Dus mensen, mensen voelen de buil hangen. Nou, daar kunnen ze nog wel eens dertig jaar over doen, hè, is de verwachting. In het gunstigste geval doen ze dat 30 jaar over. Maar mensen die, die zien de bijbel wel hangen. Die, ik het is even afwachten welk kabinet er straks komt. Maar er gaat iets veranderen in de regelgeving. Ja. En het leven wordt alleen maar steeds duurder. Terwijl wij dus op ma bijna magische wijze onze woonlasten alleen maar zien dalen. En dat is echt in deze tijd waarin alles duurder wordt. Ik zag dat de benzine net uh, 1,86 was. Maar, dat nou, is heel bijzonder. Met die pomp, dat... die pomp moet je niet denken hoor. Nee. nee. <laughs> maar het is dus gewoon heel wonderlijk dat je, dat je woonlasten dalen. Dat er in ieder geval in je leven iets is wat goedkoper wordt. Ja. Nou, sinds dat verschijnen van uw boek, hypotheekvrij, uh, met een uitroepteken... Uh, storten mensen hun hele financiële hebben en houden voor u uit, hè? Om Klopt. te kijken wat uw methode voor hen kan betekenen. Hebt, hebt u al veel schrijnende gevallen meegemaakt? Nou, ik uh, sprak met een collega die is uh, een jaar ouder dan ik, 53 of 52. Die vertelde mij dat hij een, een aflossingsvrije hypotheek heeft van 3 van ton. En uh, ja, dat betekent dus dat hij over 10, over 12 jaar uh, met pensioen gaat. En, waarschijnlijk nog steeds die, die schuld aan heeft staan. En dat betekent dan ook dat hij op dat moment... waarschijnlijk geen, helemaal geen recht meer heeft op hypotheekrenteaftrek. En met een, eh, een, een magerpensioen een enorme woonlast nog steeds heeft. En die beginnen zich wel zorgen te maken. Want dan moet je dat huis gewoon verkopen. Ja, Want, en, en je moet je dan maar afvragen van of er kopers zijn voor je huis. Je moet je afvragen van wat je huis op dat moment nog waard is. Dat zijn allemaal enorme onzekerheden. Dus mensen beginnen heel zenuwachtig te worden. Gisteren werd Zalm, de baas van de ABN AMRO, daar natuurlijk ook over gevraagd. Uh, Na aanleiding van de publicatie van de cijfers. die zei ja, dat, ik kan me wel voorstellen dat mensen zich af en toe druk maken. Maar dan begrijpen ze het eigenlijk niet helemaal goed. Ze krijgen pas een probleem op het moment dat ze of in echtscheidingen raken... of hun huisverplicht moeten verkopen of verhuizen om te verkopen. Maar daarvoor is er allemaal niks aan de hand. Ja, uh, politici en banken doen er natuurlijk altijd alles aan... om ervoor te zorgen dat mensen niet in paniek raken. Maar als je in de krant leest dat er vorig jaar uh, al honderdduizend werklozen bij zijn gekomen... Dat als dat mensen zijn met een koophuis, dan zijn dat allemaal mensen... die uh, nu of op korte termijn al in ernstige problemen komen. Ja. En als je leest dat, dat er mensen zijn die per maand maar, uh, maar 100 euro kunnen sparen... dan uh, zijn er ook heel veel huishoudens die... Uh, die, die stijgende woonlasten en, en enorme zorg, zorgpremies ook niet kunnen opvangen. Er dus is volgens mij op dit moment bij mensen nog maar een, een hele kleine buffer voordat het fout gaat. En uh, ontslag, uh, echtscheiding of, of het uh, bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd... dat zijn allemaal problemen die mensen nu boven het hoofd hangen. Hoort u nou vaak, uh, als u met mensen praat, dat uh, mensen tegen u zeggen... ja, die bank die wil nu echt dat uh, ik dat verschil in hypotheekwaarde en de huizenwaarde... dat ik dat nu echt ga betalen? Banken mogen dat doen... Maar banken zullen dat alleen uh, in het uiterste geval doen. Ze zullen dat alleen doen als ze, als ze zelf in de problemen komen met hun balans, als ze het niet doen. Want als je mensen nu gaat dwingen om, uh, om bijvoorbeeld ineens 30.000 euro bij te storten omdat hun huis veel minder waard is geworden. En mensen kunnen dat niet, uh, niet ophoesten, dan zullen ze hun huis noodgedwongen moeten verkopen. En dan en dat... stort de huizenmarkt totaal da, in ja, elkaar. Ja, en dan je krijgt dan sowieso voor dat huis veel te weinig terug. En dan gaan de prijzen alleen nog maar veel harder dalen. Want okay. er zijn wel mensen die zeggen de banken zouden hun verlies ook enigszins moeten nemen. Nou, ik denk dat, dat uh, de consument uiteindelijk toch de hoofdschuldige is. Dat mensen zich weliswaar hebben verleiden tot. Uh, tot het aangaan van veel te hoge schulden... maar dat dat voor een deel ook uh, overmoed en hebzucht is geweest. Nou ja, die, die zeggen, banken hebben als hypotheekverstrekkers... enthousiast meegedaan in het financieren van deze luchtige overwaarden. Ja. En daardoor mede die situatie gecreëerd. Dus ze zouden ook iets terug kunnen doen. Ze moeten zo coulant mogelijk zijn. Bij mensen die in betalingsproblemen komen... bij mensen die uh, hun huis niet snel verkocht krijgen... moeten ze zo coulant mogelijk zijn. Maar... maar Banken, banken Wij, geven je en, ja. een paraplu als, het, als de zon schijnt en ja. pakken hem af als het regent. Dat is echt zo. Uiteindelijk is natuurlijk wat u zegt uh, buitengewoon herkenbaar voor ongelooflijk veel mensen. Is het niet merkwaardig dat juist in deze verkiezingstijd, waar dit een centraal thema zou moeten zijn, dat niemand het erover heeft eigenlijk? Ik denk dat het komt doordat er uh, uh, nog veel grotere problemen zijn. Dat er op dit moment zo ontzettend veel uh, problemen spelen, dat dit, dat dit naar de achtergrond raakt. Terwijl dit voor inderdaad voor, voor veel huishoudens uh, waarschijnlijk wel het belangrijkste probleem is. Want uh, het huis en de hypotheek is ja. voor, voor veel mensen een modesteen. Ja. Dus er zijn wel wat partijen die inderdaad uh, zeggen van ja, we moeten uh, aflossen. Uh, fiscaal belonen, maar er zijn ook partijen die zeggen... ja, we moeten het uh, stimuleren. En daarmee betekent, betekent, bedoelen ze eigenlijk dat ze het straks gaan verplichten. Dat je alleen nog maar uh, recht hebt op de hypotheekrente aftrekt... Als je, als je gaat aflossen, als je dus een annuïteithypotheek neemt. Dus het, het, zeg maar het stimuleren van aflossen wat dan in het partijprogramma staat... dat betekent gewoon uh, verplichten. En te, ja, dat het klinkt dan wel heel mooi, maar je moet het belonen. Uiteindelijk dus de keus om af te gaan lossen, ook grote bedragen. U heeft daar een soort tien-stappenplan voor. Wat zijn de belangrijkste stappen daarin? Nou, je, je moet je, je, je hypotheekpapieren goed bekijken... en uh, je moet je financiële huishouding anders inrichten. En je moet vooral uh, veel minder geld gaan uitgeven. We hebben, wij leven van één inkomen. We hebben van beide partners het vakantiegeld gebruikt om, uh, om af te lossen. We hebben destijds, bestond het spaarloon nog... hebben we ook gebruikt om af te lossen. De belastingteruggave hebben we gebruikt om af te lossen. En dan gaat het jaarlijks ineens om, uh, om enorme bedragen. Maar ja, mensen, mensen zeggen dan van... ja, je moet toch ook leuke dingen kunnen blijven doen? Of ja, wat die meneer doet is veel te Spartaans. Dat is misschien zo, maar ik denk dat, dat anders... de toekomst van, van iedereen heel erg Spartaans gaat worden. U, Noodgedwongen. U, u, u was nooit de uh, sukkel van de wijk geworden... die nooit meer eens een pilsje weggaf? En mensen zagen wel dat we niet meer op vakantie gingen. Hey. Ja, maar goed, dat stond ja. aan toe. Daar hebben zij geen last van. Nee, ja, en ja, ik was wel de, de, de sukkel die in een, in een gele Fiat Panda reed. Hmm. Ja, want dan heb je wel de lachers op je hand, hoor. Ja. Als je in een, met een gezin met twee kinderen in een Fiat Panda rijdt... die <laughs> ook nog uh, vla-geel is, dan... Uh... Ik zie het, hoor. die verkoper was wel blij met u. daar had echt niemand anders ingetrapt. Nee, hij was tweedehands. Ja, ja dat, dat wil ik wel geloven. Dat is wat ze tegen u gezegd hebben. Ja. Maar hij rijdt wel 1 op 22 en daar ben ik dan op dit moment uh, wel heel erg blij mee. En uiteindelijk lacht u het laatst? Uiteindelijk, uh, zonder dat dat de bedoeling is, lach je het laatst. Ja, ik heb helemaal geen zin om mensen uit te lachen die nu in de problemen zitten. Maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ja. Mooi. Hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg. Hij schrijft van het boek Hypotheekvrij Gerrit Hormon. We spraken met hem dus over de toenemende problemen van hypotheekhouders... die hun schuld niet meer kunnen betalen. Informatie is op... Onze uh, site is geloof ik in de problemen. Hè? Je moet via de site, als je er iets van wil weten, via uh, de site van radio1.nl. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Van de ongeveer 12,5 miljoen kiesgerechtigden... die over een kleine drie weken een nieuwe Tweede Kamer mogen kiezen... is 1,7 miljoen licht verstandelijk... Beperkt. Velen van hen willen dolgraag stemmen, maar zijn niet altijd bij machten om partijprogramma's en debatten te begrijpen of hun stem uit te brengen. Aan de andere kant doen politici nauwelijks moeite die enorme groep potentiële kiezers voor zich te winnen. Om daar verandering in te brengen, wordt vandaag in Den Haag de Landelijke Kiezersdag voor mensen met een lichtverstandelijke beperking georganiseerd. door een viertal organisaties, waaronder MEE -E Nederland. mee -E Nederland moet je zeggen. -E -Nederland. Jan de Vries is daarvan de directeur, onder andere. Uh... Onze andere gast is Iwan de Jonge. Hij is deelnemer aan die Landelijke Kiezersdag. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Om met u te beginnen, meneer de Vries. Uh, hoe is dat eigenlijk mogelijk dat vrijwel elke politieke partij deze enorme kiezersgroep over het hoofd ziet? Ja, en ik denk dat dat ook typisch eigen aan de politiek is. Hè? De, de vraagstukken waar de politiek mee bezig zijn is, uh, zijn heel complex en moeilijk. Ja. En men heeft erg veel moeite om dat te vertalen in eenvoudige termen. We hebben ook voor de dag van vandaag alle politieke partijen... die ook vanmiddag meedoen aan een afsluitend politiek debat... gevraagd om op één A4'tje in eenvoudige termen uit te leggen... wat zij in hun verkiezingsprogramma's hebben opgeschreven. Ja. En dat blijkt heel erg lastig. Nou dacht ik, 1,7? Ik vond het zoveel. Wanneer is iemand lichtverstandelijk uh, beperkt? Ja, nou dat zijn cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. En natuurlijk hebben we niet... Iedere Nederlander heeft... 10 de hè, ja, als je niet iedereen ja, rekent. Ja, zeker. Dat zijn mensen met een lichtverstandelijke beperking... en mensen die moeilijk lerend zijn. En u moet dan denken aan de mensen die in de groep zitten... met een IQ tussen de 50 en de 85. En natuurlijk is niet iedere Nederlander daarop gemeten... maar op, uit, op basis van onderzoek... Kun je eigenlijk stellen dat ongeveer zo'n groot deel van de Nederlandse bevolking het dus moeilijk vindt om zaken rondom de verkiezingen en de, het stemmen zelf ook te kunnen begrijpen? Ja, meneer de Jonge, vindt u het inderdaad moeilijk om te begrijpen wat die partijen willen? Het is heel onduidelijk. Ja? Vooral het uh, verkiezingsprogramma's uh, die door de politieke partijen worden samengesteld, uh, dat begrijp ik niet. Nee, kunt u een voorbeeld geven van iets waar u dan tegenaan loopt? Nou, als je praat over de zorg uh, en daar wordt uh, zeg maar op bezuinigd door de politieke partijen. Waar bezuinig je dan op in de zorg? Dat daar lees je niet. Nee. En het is, het, is, het is gewoon niet duidelijk. U bedoelt gewoon, wat merk je er dan concreet van? Dat, dat, dat het gewoon niet te volgen is. Mm. Dus, uh, ik maar kan vooral zo... het vaak ook niet hoor. <laughs> Ja, maar voor mensen met een verstandelijke beperking is het zelfs niet te begrijpen. En dat is nog veel erger. En u zou wel graag willen stemmen? Ik heb nog nooit gestemd. Nee, maar u zou... En, en waarom niet? Omdat u dacht, ik weet het niet op welke partij dat dan zou moeten zijn? Nou, welke politieke partij mag mij eens gaan uitleggen hoe ik moet stemmen? Maar u bedoelt gewoon hoe je het gewoon fysiek moet doen? Omdat dat zo'n zo zo hokje rood maken... Ik weet het u dat? niet. Nee. Nee. Dus het is u nog nooit verteld? Nee, het is mij nog nooit verteld en ook nog nooit uh, uitgelegd. Nee. En dit jaar gaat daar misschien wel verandering in komen. Want ik begrijp dat u vanmiddag hier ook bij aanwezig zult zijn. Ja, ik ben blij dat uh, de Landelijke Kiezersdag er is. Ja. En dat die georganiseerd wordt uh, door uh, de MEE... en door uh, een drietal andere organisaties. En uh, ik vind gewoon mensen met een verstandelijk beperking... Die hebben ook rechten. Ja. En die mogen stemmen. En als dat uh, niet verteld wordt door de politiek hoe ze dat moeten doen. Nou, dan vrees ik gewoon voor de toekomst dat ze meer dan 1,7 miljoen ja. stemmen gewoon mislopen. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad verbazingwekkend. dat de politiek uh, die groep zo lang over het hoofd uh, heeft gezien, hè? En meneer de Vries, wat is eigenlijk het belang dat die groep gaat stemmen? Nou, het grootste belang is dat deze groep ook gewoon volwaardig mee kan doen in onze samenleving. Deze dag is er gekomen doordat de groep zelf zei, wij willen eigenlijk meer weten over hoe je moet stemmen. Wij willen graag zo'n dag organiseren waarin wij daarover voorgelicht worden. Dus de behoefte komt bij de groep zelf vandaan. Het is niet zo dat me Nederland dat verzint. Maar de groep zelf, georganiseerd in de 11B en Platform VG... heeft gezegd, dit is nodig. En zij willen op alle onderdelen van het leven meedoen. En daar hoort stemmen ook bij. En het, uh, het is ook zo, en dat merken wij in ons werk ook... men heeft ook een mening over de dingen die gebeuren in onze samenleving. En men wil daar ook graag invloed op uitoefenen. Iwan en vele anderen met hem hebben ook een mening over de dingen die gebeuren in zijn stad... Hebben daar, willen daar ook invloed op uitoefenen... spreken ook met politici daarover... over wat er met de WMO gebeurt... wat er met alle ingewikkelde regelingen gebeurt... maar ze willen ook graag kunnen stemmen... zodat ze op die manier ook bijdragen... Nou zegt aan, u zelf wel weer WMO... Beleid. dan weet hij misschien helemaal niet wat dat is. Ivan, ja... <laughs> Ik weet niet wat het is nu. Nee. Nee, ja, ja. Ik weet alleen dat het uh, dat de wet maatschappelijke ondersteuning is. Maar hoe die wet er, er precies uitziet, dat weet ik ook niet. Nee, nee. Het is, ja. Dat is onduidelijk. Dat weet, ja. ik, weet, ik, weet dus. ik inderdaad, dat weet ik inderdaad ook niet. Wat. Um, wat gaat er gebeuren vanmiddag? Want hoe, wat, hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Ja, nou, we reizen zo door naar Den Haag. En in ja. het gebouw van de Tweede Kamer... en uh, in het gebouw van ProDemos, onze andere partij... die daaraan meewerkt... worden allereerst 150 mensen met een lichtverstandelijke beperking geholpen. En krijgen workshops over... Wat, hoe werkt dat stemmen? Je krijgt de stemkaart, je moet naar het stem, stemlokaal enzovoort. Dat gaan we gewoon Heel voordoen. praktisch wordt dat voorgedaan. Ja, ja. En gaat men ook oefenen. Daarnaast hoort men en kan men leren, wat doet eigenlijk de Tweede Kamer? Wat is de Tweede Kamer? Men gaat het niet alleen zien in de Tweede Kamer... maar men gaat ook horen, wat doet de Tweede Kamer? En vervolgens gaan we ook kijken... Wat, wat vinden de verschillende politieke partijen? Welke politieke partijen zijn er? Heel ba het basisniveau, wat misschien voor heel veel andere ne Nederlanders... zo vanzelfsprekend lijkt... proberen we vandaag ook ja, uh, over te brengen aan deze doelgroep. Maar ook hoe je tot een, uh, een weloverwogen oordeel ja. komt... Uh, precies. Hoe, dan, hoe, ook, gaan, uh... hoe gaan jullie dat dan ja. doen? Met een soort ver, ver, versimpele vorm van de stemwijze misschien? Ja, precies. We hebben een uh, marktkraam uh, op, het, uh, op het binnenhof staan. Of vlakbij het binnenhof staan. En uh, die marktkraam is gevuld met verschillende groenten en fruit. Die dan ook weer het standpunt vertegenwoordigen. En op die manier uh, helpen we mensen met een lichtverstandelijke beperking ook een... Uh, een, een mandje groenten en fruit bij elkaar te rapen... wat tot een bepaalde partij zou kunnen leiden. I ja. Wacht even, dat begrijp ik niet, hoor. Ieder, ieder fruit, of ik, het is ingewikkeld uit te leggen... maar ja. hopelijk niet ingewikkeld te doen... ieder fruitstuk of ieder groentestuk vertegenwoordigt een standpunt. En je kunt dan uit die markkraam de standpunten pakken... eenvoudig verwoord, die bij jou passen... die doe je in een mandje. De, de, tomaat, de tomaat staat bijvoorbeeld van... Ik vind, eh, ik vind bijvoorbeeld dat er niet bezuinigd mag worden op de zorg. Eh, dat doe je in een mandje. Daarnaast doe je een fruitstuk in je mandje... wat gaat bijvoorbeeld over wonen, over de woonkosten... of over wat dan ook. En alles bij elkaar. Dat maakt dan dat jij... Uh, dat, uh, dat wij met elkaar kunnen zien dat welke partij het beste bij jou past. Nou, ja. dat vind, vind ik nou weer moeilijk te snappen. Ja. <laughs> Komt u gerust kijken op... Uh... Uh, het is ja. natuurlijk niet toevallig dat Ivan de zorg ook meteen als voorbeeld noemde. Ja. Dat hij daar iets over wilde weten. De kans is natuurlijk groot dat juist in die groep, die 1,7 miljoen mensen... heel veel mensen juist in dat punt geïnteresseerd zijn. Hè? Klopt. Ja. Uh, en dat betekent dus ook waarschijnlijk dat je je keus dan... juist van dat issue af laat hangen. Ja. ja. En meneer de Vries, gaat daardoor niet een merkwaardige vertekening... in het totale beeld? Want het gaat hier om een ongelooflijk groot aantal stemmers. Als het werkelijk 1,7 is, nou je zal, het zal een miljoen wezen. Maar dat betekent dan echt serieuze uh, uh, uh, yeah, bias op de, uh, op de uitslag. Ja. Kijk, we hebben ook gezien dat zorg voor alle Nederlanders... het belangrijkste onderwerp is bij deze verkiezingen. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking. Ze hebben in de afgelopen jaren al gezien dat bijna alle maatregelen... op deze doelgroep neerkwamen en dus gestapeld werden. En daardoor ook heel veel uh, gevolgen zij daar ook van hebben ondervonden. Dus het is vanzelfsprekend dat zij dat ook vandaag... en in deze verkiezingen het belangrijkste onderwerp oh, vinden. Ja. Maar vind jij ook, uh, Iwan, dat uh, politici... Uh, anders zouden moeten praten? Da simpler, ik vind dat, uh, als ik erop in mag haken... Ja. dat de politici maar eens even wakker geschud moeten worden... en eens even flink na moeten gaan denken... hoe, wij, hoe zij die doelgroep uh, gaan benaderen. Want ik vind, uh, als je de programma's uh, bekijkt... Uh, het is in uh, onduidelijke taal... En ik vind van, als ik voor mezelf mag spreken, dat uh, mensen met een verstandelijke beperking, die uh, uh, moeten dat ook kunnen begrijpen. Ja. En de politici, die moeten maar eens daarover gaan nadenken en uh, tegen hun uh, partijgenoten gaan zeggen van, hey, we moeten ook een programma uit gaan brengen. Voor die doelgroep. Een speciaal programma, want het is ook weer zo... dat uh, politici de laatste jaren vaak kritiek kregen... meneer de Vries, dat ze zich van Jip en Janneke taal bedienden... en zo oplossingen van ingewikkelde problemen... veel te simpel voorstelden. Dus ja. het zou misschien twee verschillende... Ja, ja toch, is toch is dat nodig. Toch is dat nodig. De onderwerpen waar politici over spreken zijn ingewikkeld. De vraagstukken van onze samenleving zijn ingewikkeld. Maar politici hebben de uitdaging... om daar in eenvoudige woorden over te kunnen spreken. Vanmiddag... We mogen zeven kandidaat-kamerleden dat met elkaar gaan proberen. We, we zullen ook een prijs geven aan de, de kandidaat-kamerlid dat het meest eenvoudig kan spreken. En we hopen op die manier ook dat ze niet alleen vandaag, maar ook na vandaag in eenvoudige termen weten uit te leggen wat zij graag willen voor dit land. Meneer de Vries, zit er ook een ondergrens aan eigenlijk voor de groep die jullie willen bereiken? Want uh, op een goed moment houden we waarschijnlijk natuurlijk toch op de kennis die je over wilt dragen. Ja. Maar goed, het kennisniveau is voor iedereen verschillend. Uh -huh. En de belangstelling is voor iedereen verschillend. We moeten ook niet te snel denken dat mensen niet kunnen participeren... of het niet kunnen begrijpen. We moeten allereerst als samenleving en ook als politiek... Maar er is dus geen grens aan te geven? Nee, er is geen eenvoudige grens aan te geven. Soms hebben mensen met een beetje... Bezig... iedereen een stemkaart eigenlijk? Iedereen krijgt een stemkaart. Huh. En het, het lastige is dat je met die stemkaart eigenlijk alles zelf moet doen mocht je een fysieke beperking hebben, bijvoorbeeld dat je blind bent... dan kun je wel ondersteuning krijgen tot in het stemhokje. Maar mocht je het niet kunnen begrijpen of niet kunnen lezen... dan is helaas niet geregeld dat je dan ook met iemand het stemhokje in kan. Dat is iets wat wel lastig is, maar wij hopen met deze voorlichting, die niet alleen vandaag is... maar ook daarna verder het land ingaat. Er komt ook op 9, zondag 9 september... een speciaal uitzending van de NTR over ditzelfde onderwerp. Heel veel mensen van de doelgroep te bereiken... zodat zij wel zelfstandig in staat zijn om te kunnen stemmen. Oké. Okay, nou, 12 september loop jij met een blij het hokje uit. Ik denk het wel. Ja, ik hoop het. Hartelijk dank jullie allebei. Ivan de Jonge en Jan de Vries. Uh, de laatste is directeur van Meen Nederland. Dat samen met nog wat andere organisaties... vandaag die Landelijke Kiezersdag voor Mensen... met een licht verstandelijke beperking organiseert. Uh, meer informatie uh, via Radio 1-site. Dank jullie wel. Wacht, wacht nog even met die bijen. Ik moet mijn Imke pak nog aan.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 Det es raro.